Lucky stoot noemen we dat. Dit noemen ze een varken. Nee, dat is een zwijn. <laughs> en waarom? Ja, maar zo bedoel die bal. Die, die, bal die, die bal die moest die kant uit, maar ik raak hem veel te dun. Oh. oh. Zei jij toch? De keur een Oké. Ik ken ze niet Ik sta alleen met de kleunen. Ik heb het niet over jou dan, die eerste gezien. Ik had het niet te kijken. Ja, dat over jou hoor, zie. Ja, dat <laughs> weet ik wel. het is alleen nog eens verdediging gezegd.